1 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Goedemiddag. Korte telefoonstoring bij KPN. Wachtlijsten bij de voedselbank. En de steur komt terug in de Nederlandse rivieren. Verder raakt het bewolkt. Het gaat regenen. Temperatuur stijgt naar een graad of 10. En morgen wisselen bewolkt. En morgenmiddag een enkele bui. En daar zou natte sneeuw bij kunnen zitten. Het wordt morgen ongeveer 8 graden. En de Paasdagen verlopen wisselvallig. Klanten van KPN rond Utrecht hadden vanmorgen last van een telefoonstoring. Het gaat om mensen die mobiel willen bellen en internetten. En ook zakelijke klanten met een vaste verbinding hebben last van die storing. Stefan Siemans van KPN. Het probleem is inmiddels uh, verholpen in de centrale. Het verkeer komt ook weer terug en het overgrote deel van het, verkeer, van het verkeer is alweer uh, weer teruggekomen. En we verwachten dat dat ja, binnen, binnen enkele uren gewoon allemaal weer uh, goed werkt. En ondertussen werkt telefoonprovider Vodafone het hele paasweekend door. om de storing in de regio's Rotterdam en Den Haag op te lossen. kwart van de klanten heeft nog steeds problemen met bellen en sms'en. En Vodafone hoopt dat vandaag op te lossen. Maar het herstel van het mobiel internet gaat langer duren. Ook blijft een deel van de klanten problemen houden met de voicemail. Die storing bij Vodafone ontstond eergisteren door een grote brand in een telefooncentrale in Rotterdam. Veertien supporters van voetbalclub Heracles mogen niet de finale van de bekerwedstrijd tegen PSV bijwonen. En ze moeten zich ook nog tijdens de rust melden op het politiebureau van hun woonplaats. Persofficier Carlo Dronkers van het parket in Almelo vertelt wat die supporters hebben gedaan. Die zijn betrokken bij uh, ongeregeldheden voorafgaand aan de halve finale Heracles tegen AZ. Of AZ tegen Heracles moet ik zeggen. Dat was in, uh, in maart was dat. Ja, dat is in maart in de vechtpartijen, er is geweld gebruikt tegen de politie. En uh, daar is een strafrechtelijk onderzoek naar gestart. En uh, <clears throat> nou ja, dat, voor, dat strafrechtelijk onderzoek dat krijgt een vervolg. Um... Maar vooruitlopend op dat strafrechtelijk vervolg kun je als officier van justitie uh, gedragsaanwijzingen geven, uh, volgens de, wat in de Volksmond dan heet de voetbalwet. Ja. En die gedragsaanwijzing, uh, ja, daar kun je aanwijzingen aan individuele personen geven hoe ze zich dienen te gedragen rondom voetbalwedstrijden. Ja, en wat heeft u tegen deze 14 gezegd? Uh, tegen deze 14 hebben we heel concreet gezegd dat u uh, dat die mensen uh, zich dus niet naar de kuip mogen. Dat ze dus niet mee mogen met het georganiseerd vervoer, maar ook dat ze niet mogen aanwezig zijn bij de zogenaamde public viewing, hè? dus de, de grote schermen die in de stad worden neergezet en, en daar wordt dus een, een feestje voor de, voor de thuisblijvers uh, gehouden. Bij dat feestje zijn ze ook niet welkom en als het tot een huldiging komt, zijn ze ook daar niet welkom. ook niet En gaat u ze nog aanmelden bij de KNVB? Ja, ja dus zijn de, uh, op het moment dat er uh, zeg maar een verdenking is, worden ze automatisch doorgemeld bij de KNVB. En dat is al gebeurd. Dus Voor een bijvoorbeeld ook, Ze hebben ook al een landelijk stadium, bijvoorbeeld ja. Zo, dat is wel stevig. Er waren toch 22 mensen aangehouden, die, geen 14? Uh, we hebben gekeken van, zijn dit nou mensen die echt een aandeel hebben gehad in de geweldhandelingen? Echt heel nadrukkelijk. Zijn het mensen die bijvoorbeeld al eerder incidenten hebben gehad? Zijn het mensen die al gewaarschuwd waren? Daar hebben we een schifting in gemaakt. En hm. uh, bij die 23. Er waren ook mensen die uh, ja, misschien op het verkeerde moment op de verkeerde plaats waren en met hun neus vooraan stonden. Die nog nooit eerder gewaarschuwd waren waarvan het maar de vraag is uh, of die uh, uh, uiteindelijk succesvol vervolgd worden. Dat ja. weten we niet zeker. Maar dan vind ik, dan moet je ook wel zo eerlijk zijn. Die mensen moet je niet op voorhand dan die gedragsaanwijzing geven. Persofficier Carlo Donkers. Een man met een zwaard heeft in een woning in Hongarije zeker vier mensen gedood. En drie mensen zijn gewond geraakt. Het gaat waarschijnlijk om een gezinsmoord. Alle slachtoffers zijn lid van één gezin. Volgens Hongaarse media zit die man met dat zwaard nog steeds in het huis in Koeks. Zo'n 60 kilometer ten zuiden van de hoofdstad Budapest. En in Afghanistan zijn zeven mensen omgekomen toen een tankwagen ontplofte. Drie mensen zijn zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. De tankwagen was op weg naar een NAVO-basis in de zuidelijke provincie Kandahar. Toen hij door onbekende oorzaak van de weg raakte en explodeerde. Een minibus kwam ook in de vuurzee terecht. En alle doden waren passagiers van dat busje. Dit is het NOS Journaal met Jan van der Putten. De voedselbanken krijgen zoveel bezoekers... dat er op veel plaatsen wachtlijsten zijn ingesteld. Het aantal deelnemers is de afgelopen maand net zo hard gestegen... als in de drie maanden daarvoor, tot ruim 60.000. Ook in Rotterdam-Zuid, bij de Erasmus-parochie... zijn er wachtlijsten voor de voedselpakketten. Wij doen de klatten op de tafel zetten... dan vragen we de mensen of ze komen, dan gaan we de tassen vullen. Pakken we de tassen in en dan wensen we ze een prettig weekend. En dan, gaan we, en dan mogen ze naar huis. Het is een goede vrijdag echt voor die mensen. Ja, en het pakket is deze keer ook erg royaal. Dat we zeggen, ook veel artikelen. De ene week is toch minder dan de andere week. Dat scheelt toch wel. En nu is het echt eigenlijk heel veel. En dat denk ik, het is toch wel erg leuk. Kijk, deze meneer die komt ze thuis brengen. Deze is al een beetje een langere bekende van ons. Ja, je weet, het is altijd een verrassing. En soms zitten er ook wel leuke dingen bij. Nou, ondertussen wordt de tas gevuld. Ik zie een slaaf erbij komen, wat uh, een brood, wat yoghurt. Ja, ja, ja, ja. En er zit ook nog vaak, uh, ja, brood bij. Ja, en er zitten nog best wel lekkere dingen bij, hoor. Komt u al lang bij de voedselbank? Ja, heel lang. Ik denk al twee jaar nu, onderhand. Ja, ik krijg toch geen werk, dus ja. Wat moet je dan, hè? Ja, is dat het probleem dat de, dat ja, de banen ja, ja, ja, er niet ja. zijn? Ja, je leeftijd telt mee hè. Als je zoveel gaat worden, dan uh, ga je niet meer meetellen. En dan ben, je, dan ben je al een tijdje... Ja, dan kom je er gewoon niet meer aan het werk toe. Uh, we hebben in de eerste drie maanden van dit jaar hebben we een, een groei in aanvragen gezien. Die uh, bijna neerkomt op hetzelfde aantal over 2011 in totaal. Clara Sieff, u bent van de voedselbanken in Nederland. Vooral de laatste maanden is het heel erg druk. Hoe komt dat? Wij denken dat dat onder andere komt doordat de zorgkosten, zorgpremies uh, hoger zijn geworden, de Zorg, uh, de eigen bijdrage gaat omhoog, andere kosten die omhoog gaan, uh, GGZ die uit de, uit de handel is genomen, uh, waardoor mensen nu het eind van de maand niet meer halen, noodgedwongen uh, huizen verkopen met restschuld, huisuitzettingen, we zien alles langskomen. Maar als je op de wachtlijst staat voor de voedselbank, waar moet je dan van eten? Nou, Dat is iets waar ik me inderdaad hele grote zorgen over maak. Als wij nee moeten zeggen tegen mensen die zo ver gezakt zijn... dat ze onze hulp vragen, dan ben ik heel bang dat er mensen zijn... die echt foute leningen aangaan, spullen gaan kopen... Uh, bij de Weekams en de Nekkermans om ze op straat te verkopen... om maar weer een deurwaarde van de deur te houden. Ik maak me daar hele grote zorgen over. En hoe is het met het aanbod gesteld? Is er wel voldoende eten? Die levensmiddelenproducenten... die. Uh, produceren strakker op de vraag, er blijft minder over, dat mindere wordt ook nog eens een keertje op een andere manier in de markt gezet, dus wij moeten het nu doen met de restjes van de restjes, terwijl de hulpvragen alleen maar toenemen. Vlees krijg je ook bijna nooit, dat is uh, maar zo gering, eieren helemaal nooit, dus, en het is paas nou, dus ik had misschien wel verwacht dat iemand uh, zo vrijgever was om uh, zeg maar, ja, uh, uh, eieren te geven of wat dan ook, maar ja, ik zie helaas dat dat er weer niet bij is. Ja, er zijn eieren. Hm? Er zijn eieren. Ja? Nou, ik heb in ieder geval gewoon maar geen eieren. Nee, nou, dan ga ik even een doosje voor u pakken. Mag ik even? Alsjeblieft. Oké, okay, dankjewel. Nou we hebben we toch nog eieren. Een verslag van Matthijs Holtrop. De topman van het in opspraak geraakte arbo voor verzuimreductie is opgestapt. Directeur en groot aandeelhouder Marcel Wenting hoopt dat door zijn vertrek de rust bij het bedrijf terugkeert. En er is inmiddels een interim directeur aangesteld. Verzuimreductie raakte in opspraak door een uitzending van het tv-programma Zembla. Dat meldde vorige maand dat het Arbo-bedrijf structureel de privacy van zieke werknemers schendt. Gegevens uit medische dossiers van personeelsleden zouden worden gedeeld met hun werkgever. En dat is verboden. Het bedrijf zegt dat het zelf al maatregelen heeft genomen om de werkwijze te verbeteren. Eerder werd al bekend dat oud-voetballer Jan van Halst na vier maanden stopt als directeur bij verzuimreductie. Het afgelopen jaar is er veel minder spam verstuurd. Het aantal ongevraagde reclame-e-mails nam met ruim een derde af, tot 94 miljard berichten per dag. Vorig jaar waren er nog 150 miljard eh, dagelijkse spammails. Volgens het beveiligingsbedrijf Comtouch komt dat voornamelijk door het oprollen van het zogeheten Rustock Botnet. Dat is een netwerk van besmette computers. Dat verstuurt op het hoogtepunt zo'n 44 miljard spammails per dag. En die mailtjes maakten vooral reclame voor erectiepillen en namaakmerkspullen. En bijna 20% van de spam komt uit India. De Atlantische Steur. Een vis wordt geherintroduceerd in de Nederlandse rivieren. In mei worden bij Nijmegen worden ruim 40 gekweekte vissen uit Frankrijk uitgezet... door het Wereld Natuurfonds, ARK en de Sportvisserij Nederland. In de jaren 50 verdween de steur door vervuiling en overbevissing. Maar op dit moment is de Rijn schoner dan vroeger. Maar of de rivier nou voldoende hersteld is, dat moet nog blijken. Volgens de organisaties kan de terugkeer van die imposante steur... een geweldig symbool worden voor het herstel van de Rijn. Volwassen Atlantische steuren leven grotendeels op zee... maar voor de voortplanting gaan ze de rivieren op. En daarvoor maken ze zwerftochten van duizenden kilometers. En zo'n steur kan tot 3,5 meter lang worden. Sport. De play-offs voor de promotie naar de wereldgroep in de Davis Cup... Die liggen binnen handbereik voor de Nederlandse tennissers. Alleen Roemenië moet dan nog... Even worden verslagen. Thomas Gorel die bijt vandaag in de Sporthalle Zuid in Amsterdam het spits af. En Marcella Mesker die, uh, die kijkt toe. Dat moet toch makkelijk te winnen zijn voor Nederland, Marcella, of niet? Ja, op papier is Nederland echt zwaar favoriet. Want uh, Roemenië is echt in uh, verzwakte opstellingen aangekomen. De grote namen, Victor Hanescu bijvoorbeeld, een zeer ervaren uh, Roemeense kopman. Ja, die, uh, die heeft zich teruggetrokken samen met zijn uh, andere Davis Cup teamgenoten. Omdat André Pavel, de oude Davis Cup captain, uh, werd ontslagen door de bond. Daar waren ze het niet mee eens. En dus komen ze met uh, ja, een soort veredeld juniorenteam. Om een voorbeeld te geven, de nummer 1 van uh, Roemenië, uh, Luncanu, die staat... 443 op de wereldranglijst. En dat is hun hoogst geclasseerde speler. Dan krijg je nummer 680, dan nummer 942 en dan nummer 1512. Dus ja, dat uh, tilt in de verste effect uh, niet uh, aan uh, onze mannen. Thomas Schorel staat bijvoorbeeld 132. Hebben we hebben natuurlijk Robin Hazen, de nummer 53 van de wereld. Seisling 124. En dan onze dubbelspecialist specialist uh, Julian Royer. Dus kortom, Nederland is zwaar favoriet. Maar je moet het natuurlijk wel even. Doen en dat is altijd uh, lastig. Maar goed, Thomas Sorel staat uh, nu op het punt van beginnen. De linkshandige, meer dan twee meter lang is uh, Thomas Schorel, uh, staat hier uh, op de baan. Hij komt uit Amsterdam, mag hier uh, dus een thuiswedstrijd uh, spelen. Hij speelt tegen de kopman van Roemenië, Lunkano. En ze staan op het punt van beginnen. En wie komt daarnaast? Gorel? Oh, nou, dat horen we dan later. Wie, wie daarnaast Gorel komt. Blijft u luisteren. De wereldkampioenschappen baanwielrennen in Melbourne. Met een uh, grote verrassing in het sprinttoernooi. Daar gaan we nu eens even kijken bij de vrouwen. Sebastian Timmerman. Wat is er gebeurd, Sebastian? De titelverdedigster en thuisrijdster. en Meers ligt eruit. Want zij komt uit Australië. En het WK vindt dus plaats inderdaad in Australië in Melbourne. Dus de High Sense Arena daar in Melbourne. Was toch even stil. Want Meers die leek goed in dat sprinttoernooi toch het koningsnummer eh, te zitten. En toen kwam ze tegen Victoria Pendleton uit in de halffinale. finale ze is ook niet de eerste de beste. is namelijk de regerend Olympisch kampioen. Maar de laatste anderhalf seizoen... toch niet helemaal de Victoria Pendleton... die we van de jaren daarvoor kenden. Pendleton viel in de eerste serie. Daarna won Meers ook de tweede serie. Nadat ze die eerste dus ook had gewonnen. Maar daarbij ging ze in de sprint in de fouten... werd ze gedisqualificeerd. En de derde serie ging nipt naar Victoria Pendleton. Pendleton tegen Kruppertschkeijten. Dat is de finale. Nederlanders komen we eigenlijk amper tegen... op deze dag... Deze de derde dag van het WK-baan rennen. We hebben wel Vera er het vier keer zien proberen in de scratchwedstrijd. Maar zij kwam maar niet weg. Geraakte niet uit de greep van het peloton. Het werd een sprint. Koododer wordt daar in de zestiende. De wereldtitel gaat naar de Poolse Pavloska. De sprinters lagen er heel snel uit. Roy van den Bergen, Matthijs Bugli en Michael Vingeling staan na vijf onderdelen. 21 e Het worden dus geen medailles vandaag. Bart Veldkamp vertrekt als assistent-trainer bij de schaatsploeg TVM. Hij ziet het niet zitten om nog twee jaar assistent te zijn van hoofdcoach Gerard Kemkers. Want Veldkamp die wil wel eens op eigen benen staan. Toen hij twee jaar geleden tekende bij TVM, toen was het ook het plan dat Veldkamp Kemkers zou opvolgen. Ja, dat was uh, in eerste instantie het idee. En natuurlijk uh, moet het, uh, ja, het voorschrijdend inzicht uh, bepaald dan of dat ook gebeurt. En... Uh, ja, dat is, uh, dat is niet gebeurd. En uh, die keuze hebben ze dus anders gemaakt. En, en dat is een goed recht. Ik bedoel, zij staan, het is hun team. Hè. Ik, bedoel, ik ben later bijgekomen. Het team is van Kempers uh, en uh, van Wouters. En, ja, die voeren de drijfvoering. En uh, ja, als dat hun idee is, dan is dat hun idee. Zo werkt dat uh, bij Bart Veldkamp. Uh, Veldkamp richt zich nu op consultancy in de schaatsport. En hij wil uiteindelijk wel als hoofdcoach aan de slag bij een schaatsploeg. 14 overeen, we gaan kijken bij de AWB. Edwin Gerrits, is het druk op de weg al? Ja, goedemiddag. Ja, het is inderdaad de paasweekend. Dat veroorzaakt drukte op de wegen. Er staat nu 80 kilometer in totaal. Files op de A1 richting het oosten en op de A2 bij Maastricht. Verder vallen de files op op de A2 van den Bosch naar Utrecht... tussen Zaltbommel en Waardenburg, 2 kilometer. Daar is een vrachtwagen met aanhanger geschaard. Er zijn twee rijstroken dicht. Op de A9, ook maar richting Amstelveen, staat een auto in brand. Bij Akersloot, 2 kilometer file. De rechte rijstrook is dicht... En het is al de hele ochtend druk op de A12 Duitse grens richting Utrecht. Tussen de Duitse grens en Arnhem rijdt het langzaam over 18 kilometer... En op de A67 van Eindhoven naar Duisburg... staat tussen Velden en de Duitse grens drie kilometer file. Dat heeft te maken met een controle door de politie. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Korte telefoonstoring bij KPN die is weer voorbij. Uh, die bij Vodafone trouwens nog niet. Veertien supporters van voetbalclub Herakles mogen niet bij de finale van de bekerwedstrijd tegen PSV zijn... wegens wangedrag. En de topman van het in opspraak geraakte Arbo-bedrijf VerzuimReductie... is opgestapt.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 Goedemiddag, allemaal. Een werklunch zometeen met F-16 vlieger Stefan Hutten. Hoe ziet zijn toekomst eruit nu Nederland wil overgaan tot de aanschaf van de JSF? Deze hele week volgen we al Charlie Luske die in The Passion speelde. Hij speelde de rol van Judas. Gisteravond was het dan eindelijk zover, maar echt hectisch was het niet. Ik heb eigenlijk nu helemaal niks te doen. Nee, ik heb nu uh, 50 minuten tijd om uh, misschien nog eventjes uh, een stukje te doen. Ja, ik heb al, veel dingen zijn voor mij al wel uh, opgenomen, shots en zo. En, um, uh, dus ik heb het relatief rustig vanavond. Ja. En dan na half twee is stand NL. De stelling dan, illegale studenten moeten stage kunnen lopen. Illegale jongeren, ze hebben geen verblijfsvergunning. Ze moeten eigenlijk uh, terug naar hun land van herkomst. Maar recht op onderwijs hebben ze wel. Dat is gewoon een internationale afspraak. Dat zijn internationale verdragen. Een VN-verdrag voor de rechten van het kind eh, zelfs. Maar stage valt daar niet onder, vindt het kabinet. Want stage is immers werk, zeggen ze. En werk, dat mogen illegale niet doen. Maar daar zijn veel mensen niet mee eens. Onder wie ook wethouder Asscher van Amsterdam. En die biedt zelfs nu illegale stageplaatsen aan bij de gemeente. Um, illegale studenten moeten stage kunnen lopen. Bent u daarmee eens of oneens? Sms dat naar 7070, dat kost 50 cent. U kunt ook gratis bellen, nummer 0800-1101. U kunt naar de website gaan, www.stand.nl. En twitteren doet u met uh, Hekje Standpunt. Dit is Radio 1, de werklunch. Het zijn spannende dagen voor Charles van der Voort. Uh, hij is druk bezig met de bloemen die de hele wereld ziet... als de paus zondag zijn paaszegen over de stad Rome... en de rest van de wereld uitspreekt, het Urbi et Orbi. We mogen hem even storen in zijn voorbereidingen. Dag, meneer van der Voort. Goedemiddag. U bent de arrangeur en samen met uw team eindverantwoordelijk voor de bloemenpracht die de hele wereld zondag weer kan bekijken. Wanneer begint u eigenlijk met de voorbereidingen voor die bloemen voor de paus? Nou, Dat is in september. Dan ga ik met degene die de bollen in bloei trekt. Dan gaan we wat mooie soorten tulperwijn neer kunnen zetten of narcissen of zinten. En dan gaat het in bloei trekken dat ze met paas heel mooi zijn. En selecte uh, Selecteert u die bollen nog speciaal? Nou, we kijken naar de kleuren die we willen gebruiken. Dat is natuurlijk heel belangrijk. Dat moet ja. een beetje profiel en uh, vrolijk overkomen met paas. Het is niet elk, uh, elk jaar dezelfde kleur? Nee, nee, nee, nee. Het is wel zo dat wij altijd geel-wit in ons assortiment hebben. We hebben roze, we hebben rood, we hebben oranje. Dus we hebben allerlei soorten uh, kleuren van bollen... Die, uh, ja, die de wereld kunnen zien, ja, wat Nederland produceert. Het is ook wel een prestigieuze klus, lijkt me... dat Nederlandse bloemen, bloemenbollenkwekers uh, graag uh, bij u willen leveren. Ja, dat is ook zo. Want het is natuurlijk voor het vak... Als bloemengebied is het natuurlijk geweldig dat je de hele wereld kan laten zien wat Nederland presteert op, uh, op, op bloembollen. Uh, dus tulpen, narcissen, en die Sinten, maar we hebben ook natuurlijk andere bloemen. We hebben rozen, we hebben nelfiniums, we hebben arvenia's, we hebben hele mooie strijken zoals ja. roodontwendels, azalea mollens. Dus noem maar op, ja. alles, alles doen we. U, u begint al in september dus met die bollen en dan uh, nou ja, naarmate pasen dichterbij komt, dan wordt het dus echt druk natuurlijk. Ja, dan de, zeg maar weer vier weken voor Pasen, dan krijg ik het echt hectisch. En dan ga ik ook met de mensen die het, zeg maar, het voorwerk doen, dus dat zijn de kwekers. Dan gaan we kijken of het... Er valt wel eens een bolletje uit, dat is dan minder. En dan hebben ze altijd in voorraad dat ze dat weer snel in de bloei kunnen trekken. Ja, en, en dan gaat u natuurlijk ja, een mooie compositie maken. Kunt u wel iets, iets zeggen van de, de bloemen die we dit jaar te zien krijgen? Ja, het op wel. Op. Waar de baas komen allemaal hele mooie witte dendrobiums. Uh, op het plein komen, aan de voorkant, het plein dus, waar de, de trappen zijn, daar komen garbenia's. We hebben hele mooie soorten rozen, we hebben hele mooie uh, delfiniums. En we hebben schitterende rozen, hmm. niet vergeten rozen, mooie avalansrozen in uh, zalmroze en wit. Oké, okay, nou daar zullen we speciaal op letten. En, uh, en, en wat gaat u dan vandaag en morgen nog doen? Nou, wat vandaag zijn we de bloemstukken aan maken die allemaal op het plein komen te staan. En morgenochtend om uh, half zeven staan we op het plein om uh, de tuinen neer te zetten. Want we hebben tien plekken waar we de, de tuintjes kunnen maken. En waar de, de, de struiken en de tulpen komen te staan. En aan de voorkant uh, dus de garfinea's. Uh, en daarbij uh, alle bloemstukken die we laten zien. Dus waar de pauze ook loopt en de camera staat. Zie je alleen maar bloemen. En uit Nederland hè? Dat is het allerbelangrijkste. Ja, laten we dat vooral niet vergeten. Hij hey, bedankt Nederland ook altijd voor die bloemen. Uh, dat vinden we natuurlijk mooi. Ja. Ga, gaat u hem eigenlijk nog ontmoeten, de paus? Ja, ja als het goed is, ja. weet je, het is. De man is 84. Die heeft een hele zware tijd. Hij is net uit Cuba. En dan krijgt hij dus witte donderdag, goede vrijdag, paaszaterdag En dan nou, de hè, met, uh, met paas, de eerste paasdag. Dus of wij daarbij komen, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, we worden uitgenodigd bij de mis... En of je nou katholiek bent of niet, het is een geweldige opening. Ja. En niet te vergeten een prachtige promotie voor ons pak. Dus iedereen het. die met bloemen te maken heeft, die moet blij zijn. We zullen u niet langer van het werk houden. Charles van der Voor, dank dat u even aan de telefoon kwam. Heel graag gedaan en succes met het programma. Dank u wel. Het eerste Nederlandse JSF-toestel is klaar, het testtoestel. Terwijl de discussie over welke nieuwe straaljager we moeten kopen... nog lang niet is afgerond. Niemand weet precies meer wat we nou precies moeten betalen... en, en daarom wil de Tweede Kamer opheldering van minister Hille van Defensie. Maar wie mag dan dat eerste toestel straks gaan vliegen? Um, of gaan testen natuurlijk. Hoe zorg je er als F-16-piloot voor dat je straks ook op de JSF mag vliegen? En daarom een werklunch vandaag met kapitein Stefan Hutten. Hij is F-16-vlieger. Dag meneer Hutten. Goedemiddag. Hij is uh, klaar, hè, die even de eerste? Ja, inderdaad. Ik heb het, uh, het nieuws ook vernomen de foto gezien. Uh, de eerste, het eerste testtoestel voor, uh, voor Nederland is inderdaad uit de hangar gerold. Dus dat was een, uh, een mooi moment. Kunt u niet wachten dat u er een keer mee mag vliegen? Ja, ik zie dat wel een beetje als uh, het kopen van een nieuwe auto die uh, besteld is. en. Uh, uh, de wachttijd die daaraan gekoppeld is. Ik denk dat dat een, uh, de ultieme jongensdroom weer opnieuw wordt uh, voor iedere jachtvlieger. Ja. Als je de kans krijgt om in zo'n toestel te kunnen gaan vliegen. Dus hoe werkt dat? Veel ellebogen werken en dan uh, zorgen dat je als eerste op de lijst komt te staan? Nee, nee, helemaal niet. Want uh, ik, kan, ik spreek gelukkig vanuit een, een, een heel klein clubje mensen... die uh, eigenlijk allemaal op een uh, heel hoog niveau weten te presteren. Uh, Letterlijk dus huur... iedereen. Letterlijk en figuurlijk inderdaad. En uh, ja ik denk dat iedereen uh, in mijn vakgebied uiteindelijk in aanmerking komt voor het, uh, het vliegen van de opvoeren van de F-16. Hmm. Neem ons eens even mee, want jullie vliegen al jaren op die F-16, dan komt er zo'n dus JSF. Is dat dan een kwestie van, ja, u vergeleek het net al met een auto, uh, dat je inderdaad ook gewoon de, de versnellingspook rechts hebt zitten en, uh, en de pedalen uh, drie gewoon onder je voeten bewijzen want dat je één op één gewoon over kan? Nee, nee het, het vergelijk met de auto hield daar wel een beetje op. Dat zijn toch wel appels en peren. Uh, het principe van het vliegen blijft voor een, uh, een willekeurig straaltoestel natuurlijk uh, hetzelfde. Hè? We hebben nog steeds twee vleugels, uh, één of twee staarten en, uh, en er zit er nog een stevige straalmotor in. Uh, maar het verschil zit hem duidelijk als je kijkt naar de F-16 en uh, naar een uh, eventuele opvolger, in dit geval de JSF potentieel. Uh, dat je het over een compleet nieuwe generatie hebt. En dat houdt in dat uh, alle lessons learned die uh, de afgelopen jaren vanuit de F-16 en andere straaltoestellen zijn gehaald, uh, dat die zijn verwerkt in een nieuw concept. En dat noemen we ook wel fifth generation. Dit toestel uh, ja, bevindt zich in een compleet nieuw tijdperk. Uh, je moet niet vergeten, de F-16 is inmiddels al ruim 30 jaar uh, bij de Nederlandse luchtmacht in dienst. En dat is uh, inmiddels een gedateerd toestel. Dus je, je, ja, je, je spreekt gewoon over een compleet nieuwe dementie. Ja. Dus dat betekent ook, in uw geval, omscholing. Ja, inderdaad. Uh, nou ja, op dit moment ben ik natuurlijk nog steeds actief uh, op de F-16. Uh, mocht er, uh, en dat ligt natuurlijk op politiek niveau... maar mocht er besloten worden tot uh, de JSF... dan uh, betekent dat voor de, de vliegers uh, om mij heen en mijzelf... dat ik op termijn zal moeten worden omgeschoold. Ja. Want, want u zegt al, de basis is natuurlijk hetzelfde inderdaad. Uh, van, ja, vleugels en, en, en, en motoren. en, en, en dat, dat, kunt u, Stel dat, je ziet dat wel eens in films... Hè, dat er per ongeluk een F-16-piloot in een, in een passagiersvliegtuig zit... waar problemen mee zijn. Zou u die aan de grond kunnen zetten? Nou, dat grappig dat u dat vraagt. Dat is iets wat wij onderling ook wel eens aan elkaar hebben gevraagd. <laughs> en uh... Ik, ik vermoed dat uh, met de juiste coaching via de radio vanaf de grond... dat ik uh, mogelijk inderdaad een Boeing zou kunnen landen. Uh, maar uh, het is niet zo uh, als, uh, als bij auto's... dat je van uh, de ene Volkswagen in de andere Volvo stapt... en uh, in principe is de besturing hetzelfde. Ja. Um, er zitten wel degelijk ook in de cockpit uh, verschillen in, in die toestellen... waarbij uh, het verschil tussen de F-16 en, en de ESF natuurlijk uh, aanzienlijk ja. is. Uh, voorlopig dus vliegen op de F-16. Wat, wat betekent dat dan in de praktijk? Gaat u dan uh, heel vaak... de lucht in. We lazen bijvoorbeeld van de week dat er in Groningen dijken zijn geïnspecteerd en dat daar ook f sessions bij gebruikt zijn. Ja, nou ik, uh, ik, ik ben door de week's uh, erg druk met, uh, met het vliegen. Uh, de Nederlandse jachtvliegers die uh, zijn getraind in een uh, enorme diversiteit aan missies. Um, dat betekent dat wij uh, van tijd tot tijd grondtroepen ondersteunen uh, tijdens uitzendingen in bijvoorbeeld Afghanistan. Uh, wij werden vorig jaar ook op short nodes in één keer uitgezonden naar, uh, naar Libië, waar we in een uh, zogenaamde air-to-air rol uh, hebben geopereerd. Dus daar waren we eigenlijk puur weer aangewezen om het luchtruim daar te verdedigen. En daar moeten we dus de rekening houden met een eventuele luchtdreiging. Uh, dus andere vijandelijke toestellen. Uh, wat er in Groningen gebeurt is iets wat uh, ook weer een beetje in de lijn zit met operaties die wij in Afghanistan doen. In Afghanistan zijn wij regelmatig op zoek naar uh, de zogenaamde bermbommen. Dat doen we met hele specialistische apparatuur onder de F-16. Uh, daarin zijn onze vliegers uitermate goed getraind. En uh, nu wil het dat wij ook op nationaal belang daar gebruik van mm. kunnen maken. Uh, door, die, uh, door die systemen in te zetten bij de dijken in Groningen. Ja, en u bent daar niks te vrezen vanaf de grond. Uh, als je die dijk inspecteert, lijkt me nee, in Groningen. Nee, nee, nee. nee. in Groningen <laughs> hebben we puur alleen zwaaiende boeren. En dat is hartstikke leuk. Ja. Uh, in Afghanistan is dat een iets ander verhaal. Ja. Nog even naar de toekomst. Even los van of die JSF er nou wel of niet komt. Uh, we zien steeds vaker dat die drones worden ingezet. Hè? Die onbemande uh, vliegtuigen. Wat betekent dat voor de... Gevechtsvlieger. Bestaat die over twintig jaar nog? Uh, nou ja, daar vraagt u mij naar mijn persoonlijke mening. Ik denk uh, absoluut van wel. En uh, de reden dat ik dat denk heeft te maken met de uh, human factor. Uh, wat ik daarmee bedoel is, ik denk dat drones uitermate geschikt zijn voor uh, bepaalde werkzaamheden. Uh, bijvoorbeeld uh, het verkennen van bepaalde gebieden. Hè. Je zou je zelfs kunnen voorstellen dat die dijken in Groningen op termijn worden geïnspecteerd door drones, dus door onbemande vliegtuigen. Uh, als je naar grote conflict situaties kijkt, uh, zowel in Afghanistan als in Libië, dan kun je er in mijn optiek niet omheen dat je een mens ter plekke hebt daar waar he, in uiterste gevallen ook sprake is van bijvoorbeeld wapeninzet. En dan uh, speelt toch uh, de common sense een belangrijke rol. En die kan je niet door een computer laten bepalen. Dus ik denk dat dat stukje emotie uh, essentieel is in de cockpit van een welk willekeurig uh, toestel, uh, straaltoestel in de toekomst. Uh, ook in de JSF. En uh, dat je dus uh, uiteindelijk niet zonder de vlieger zal kunnen. Nee. Ik wens u heel veel succes met al uw werk. En uh, we gaan het uh, met u afwachten wat er gaat gebeuren rondom uh, die JSF. Uh, voorlopig zitten we nog gewoon lekker in de F-16. Kapitein Stefan ja. Hutten, dank. Graag gedaan. De werkweek. Deze week met... Charlie Luske. Ik ben uh, zanger. En ik ga donderdag meedoen met The Passion en ik speel Judas. Ja, Charlie Luske wil eigenlijk af van het imago van musicalster en serieus genomen worden als popartiest. Dat lukt na zijn deelname aan The Voice een stuk beter. Hij is nu aan het schrijven voor zijn cd en eigenlijk is er geen tijd voor andere dingen. Alleen voor The Passion wilde Charlie een uitzondering maken. Opvallend, want daar moest hij opnieuw in een rol kruipen, namelijk die van Judas, de verrader. We gaan even terug naar gisteravond. Als hij aankomt om voor zijn laatste keer te gaan repeteren, blijkt zijn rol minder groot dan je zou denken. Cecile loopt even met jullie mee. Um, op de vierde verdieping, daar gebeurt alles. En uh, als de stage call is, dan kom ik jullie wel even halen. Ik heb eigenlijk nu helemaal niks te doen. Nee, ik heb nu uh, 50 minuten tijd om uh, misschien nog eventjes uh, een tukje te doen. Maar ik moet me wel even omkleden straks en uh, mijn Judas uh, outfit voor zover dat. Uh, Volgens mij ziet dat er bijna hetzelfde uit als wat ik nu aan heb. Maar... En dan um, gaan we dat om vier uur doen. En ik denk dat het een uurtje duurt. En dan eten en dan langzaam voorbereiden iedereen. Maar ik, uh, ja, ik heb al veel dingen zijn voor mij al wel uh, opgenomen. Shots en zo. En, um, uh, dus ik heb het relatief rustig vanavond. Ja. Okay. Vind je het goed om heel even iets voor shownieuws te doen? Ja, nu meteen. ja Ook af en toe minuutjes eventjes. Maar ja. ze zijn er nu? Ja, dat kan. Ja, als ik nu niks hoef te doen, dan kan het nu. Ja, ja? tuurlijk. Ja. Ja, uh, Oké, okay, gaan we naar beneden. Charlie gaat ook gelijk even mee. Judas is ook meer gevoelsmatig, zeg maar, groter. Maar bijvoorbeeld de verteller, die heeft veel meer... Ik heb geen gesproken tekst, bijvoorbeeld. Ik zing gewoon de, de nummers. En um, uh, de verteller, die heeft heel veel gesproken tekst. Dus dat is een... een uh, qua tijd, zeg maar, intrinsiek een grotere rol. Maar ja, Jezus en Judas, dat, dat verhaal, dat is natuurlijk... Uh, ja, dat is waar, waar dit, uh, dat verraad en zo, dat is natuurlijk wel een belangrijk gegeven hier in, uh, in, uh, in het paasverhaal. Dus in die zin is het wel een grote rol, ja. Er is geen weg terug. Judas is vroegtijdig van tafel gegaan. voor zijn afspraak met de machthebbers. Hij zal hen leiden naar de plek waar ze Jezus later in de avond kunnen oppakken. Jezus Nou, ik denk voor, zonder de dingen in te vullen voor, voor mensen die wel of niet geloven... maar zeg maar mensen die luisteren. Je moet je maar voorstellen wat, je, wat er zou moeten gebeuren. Dus stel je je beste vriend voor, of je partner van mijn part. Wat moet die doen voor jou om diegene ter dood te, uh, te veroordelen? Of laten veroordelen. Je weet dus als je hem verraadt, dat uh, die, uh, in dit geval de ME'ers in de Moderne Vers komen halen en hij gaat gewoon terechtgesteld worden. Nou, wat moet diegene jou aangedaan hebben, wil jij dat doen? Nou, dan is een zak met geld daarvoor krijgen, kan volgens mij nooit het antwoord zijn. Want dat is niet genoeg. Dat, wie, wie gaat dat voor een zak met geld doen? Je beste vriend. Uh, en dat. Uh, dus ik geloof dat niet. Dus dat, dat gedeelte in de Bijbel, dat denk ik, ja, maar. Daar... Er is iets anders aan de hand geweest. En dat probeer ik um, voor mezelf in ieder geval uh, mee te nemen in dat verhaal als ik die rol dus neerzet. Daar zal hij hem verraden met wat een vriendschappelijke kus lijkt. Maar Judas, Judas worstelt met zijn gevoelens. Ik heb het goed gedaan. Maar ook zo fout gedaan, als ik terugkijk. In de tijd. Nou, ik hoop wel dat je de teleurstelling hoort. Kijk, om alleen maar de hele tijd heel boos te zingen in een, in een stevig boos nummer, om het maar even heel uh, kort door de bocht te zeggen. Dat is saai. En om uh, alleen maar uh, in een emotionele ballet een soort snikkend te zingen, is ook saai. Tenminste, dat vind ik. Dus ik probeer daar nuance in te leggen, maar of je dat hoort of ziet, ja, dat, dat hoop ik alleen maar, maar dat, is, uh, dat zou heel mooi zijn. De werkweek van Charlie Luske deze week hier bij de NCRV. Anne van der Veen maakte deze reportage. Volgende week volgen de werkweek van filmmaker Frans Wijs. Zijn documentaire Leven of Theater gaat donderdag in première. Zometeen de stelling in stand.nl. Illegale studenten moeten stage kunnen lopen. Nu eerst Ewout de Jong. Radio 1 Het NOS-journaal. Twee agenten van het korps IJsseland worden ontslagen... omdat ze zich onzedelijk hebben gedragen tegenover een dronken vrouw. Ze boden haar aan om haar met hun dienstauto naar huis te brengen... maar in de auto misdroegen ze zich. Wat er precies is gebeurd, is niet bekend. De twee agenten werden in februari al geschorst. Ze legden daarna valse verklaringen af over het incident. Tot Wenting van het in opspraak geraakte arbobedrijf voor zuimreductie is ze opgestapt. Hij hoopt dat zo de rust bij het bedrijf terugkeert. Het tv-programma Zembla meldde vorige maand dat het arbobedrijf structureel de privacy van zieke werknemers schendt door hun gegevens met de werkgever te delen. In Afghanistan zijn zeven mensen omgekomen toen een tankwagen ontplofte. De tankwagen was op weg naar een NAVO-basis in de zuidelijke provincie Kandahar... toen hij van de weg raakte en explodeerde. Een minibus kwam ook in de vuurzee terecht. Alle doden waren passagiers van dat busje. Het afgelopen jaar is er veel minder spam verstuurd. Het aantal ongevraagde reclame e mails nam met ruim een derde af... tot 94 miljard berichten per dag. Vorig jaar waren dat nog 150 miljard spam-mails per dag. De daling komt vooral door het oprollen van een botnet. Dat is een netwerk dat enorme hoeveelheden reclame-mails rondstuurt. En dat is het nieuws op dit moment. ANWB Verkeersinformatie. Het paasweekend veroorzaakt drukte op de wegen. Er staat nu 90 kilometer file in totaal... zoals op de A1 richting het oosten en de A2 bij Maastricht. De files die verder opvallen op de A2 Den Bosch-Utrecht... staan tussen Afritkerk-Driel en Waardenburg 6 kilometer. Er is een vrachtwagen met aanhanger geschaard. Er zijn twee rijstroken dicht... Verkeer richting Utrecht kan omrijden vanaf knooppunt Empel via de A59 en de A27. Op de A12 Duitse grens richting Utrecht... is de druk tussen de Duitse grens en Arnhem. Daar staat bij elkaar 18 kilometer file. Op de A27 Utrecht-Breda voor industrieterrein Avelingen 10 kilometer. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En op de A67 Eindhoven richting Duisburg... tussen knooppunt Zaardenheiken en de Duitse grens 5 kilometer file. En dat heeft te maken met een controle door de politie. Dit is Radio 1. NCRV. Stand.nl. Jurgen van den Berg. Voordat we beginnen met Stand.nl eerst even. Davis Cup tennis. Nederland speelt tegen Roemenië. Het is de eerste partij met Thomas Schorel namens Nederland op de baan. Marcella Mesker. Ja, en het gaat goed met Thomas Schorel... die voor de tweede keer in zijn carrière voor Nederland uitkomt. Vorig jaar maakte hij zijn debuut tegen Zuid-Afrika. Speelt in eigen stad, is hier geboren en getogen in Amsterdam. En hij doet het goed. Hij leidt met 3-1 tegen de Roemeen Lunkanu. Hij is favoriet, staat veel hoger op de wereldranglijst. 132, tegenstander staat 443. Ze zijn alle twee lefties, maar Schorel is toch indrukwekkender... met zijn service en zijn voorhand. Hij is ook maar liefst 2 meter en dus die voorhand, uh, die mag er wezen van Thomas Schorel, die loopt lekker. En hij leidt in de eerste set met 3-1. Dan naar Stand.nl. Illegale minderjarigen mogen wel aan een opleiding beginnen, maar de bijbehorende stage mogen ze niet lopen, van minister Kamp althans. Want als je stagiair bent dan val je onder de arbeidswetgeving en arbeid is verboden voor illegalen. Het dreigt dan ook met boetes voor de gemeente Amsterdam die stageplekken aan illegalen wil aanbieden. Illegaal betekent een strijd met de wet. En ik vind dat als je illegaal hier in Nederland bent, dan moet je het land verlaten. Een stage wordt wettelijk gezien als arbeid. De werkgever is een overtreding, de school is een overtreding en beide krijgen ze een boete. We hebben niet voor niks uh, wetten in dit land. En die wetten moeten nageleefd worden, ook door de gemeente Amsterdam. Het is overigens zo dat uh, uh, illegale kinderen... die hebben volgens het uh, verdrag van de rechten van het kind... dat is een VN-verdrag, hebben ze recht op uh, scholing, uh, uh, maar dus niet op werk. En dat is uh, de hele discussie waar het over gaat. Heeft de minister gelijk dat stage onder werk valt... en dat illegale studenten dus dit niet mogen doen? Of wordt een stage nou eenmaal bij de opleiding... en hebben ook illegale studenten daar gewoon recht op? Ik praat erover met Jos Verhoeven. Die hadden we eerder van de week ook al even aan de telefoon. Hij is directeur van het zogeheten Stoutfonds. En dat fonds is opgericht om boetes te betalen... die werkgevers krijgen als ze studenten zonder verblijfsvergunning... stage laten lopen. Dag meneer Verhoeven, goedemiddag. Ja, goedemiddag. We beginnen in standpunt en altijd met drie keuzes. Daar mag u alleen maar ja of nee op zeggen. Dan praten we zo uitgebreid door over de stelling. Hier zijn die keuzes. Illegale studenten zijn heel nuttig voor het bedrijfsleven. Ja. Ik ben altijd al een beetje stout geweest. <lacht> u, hè? Uh, ja. <laughs> Zelf laat ik ook illegale stage lopen. Ja. Ook, dus driemaal ja. Uh, dan de stelling, en ik zeg nog even tegen onze luisteraars... dat we heel benieuwd zijn naar uw Eens of Volneens. Uh, die stelling luidt dus... illegale studenten moeten stage kunnen lopen. Bent u het Eens of oneens? sms dat naar 7070, kost wel 50 cent. Gratis bellen, nummer 0800-1101. www.stand.nl, dat is de website. En u kunt ook twitteren Eens of Volneens. Doe het dan met hekje standpunt. Ja, illegale studenten moeten stage kunnen lopen. Ik neem aan dat u zegt eens, hè, meneer Verhoeven. Uh, 100 procent. Kunt u nog eens uitleggen waarom u dat uh, vindt? Nou ja, u zei het eigenlijk straks al in de introductie. Uh, kijk, uh, studenten uh, willen, studenten kunnen en studenten moeten stage lopen. Uh, nou ja, als je die drie uh, dingen bij elkaar pakt, dan is er geen enkele reden om te zeggen uh, dat je deze jongeren van hun stage moet onthouden. Want ik bedoel, ze hebben recht op onderwijs als bij dat onderwijs een stage hoort... en dat staat in een aantal gevallen ook in de wet... dan hebben we hier dus te maken met twee conflicterende wetten... want dat is wat er feitelijk aan de hand is. Ja, En, en dus moet dat opgelost worden, lijkt me. Nou ja, kijk, daar, daar is al in 2010 is hierover gesproken. De toenmalige minister Rouwvoet eh, heeft toen in een brief aangegeven dat hij dat probleem zou gaan oplossen. Dat is er niet meer van gekomen. Eh, in het daaropvolgende kabinet heeft mevrouw Van Bijsterveld gezegd, daar ga ik regelen. Tot gisteren toen zei ze, ik regel niks. Dus eh, wie begrijpt het dan nog? Ik niet meer. Waarom bent u er zelf eigenlijk zo bij betrokken? Ja, kijk, ik ben officieel directeur van Start Foundation... en niet van het Stoutfonds. Stoutfonds is een van onze activiteiten en wij zijn al zo'n 14 jaar bezig om mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt uh, te helpen... om een goed plekje op de arbeidsmarkt te vinden. Uh, bij deze jongeren zie je dat het natuurlijk niet de facto gaat... op de Nederlandse arbeidsmarkt. Want of ze hier nou wel of niet mogen blijven... daar gaan wij helemaal niet over. Maar als je mensen die in de knel zitten een handje kunt helpen... dan is dat waarvoor wij op aarde zijn. Dus dat is wat we doen en daarom zijn wij zo betrokken. Ja, het is, is puur... Uh, dat, dat is wat, wat, laat zeggen, waar, waarom u er zo uh, druk mee bent. Om, uh, om, omdat u vindt dat deze mensen moeten worden geholpen. Want ja... Ja, illegale student, dat klinkt als een contradictie natuurlijk. Als je illegaal ja. bent, moet je eigenlijk uh, het land uit. Ja, dat klopt. Dat is ook een, een contradictie. Overigens wil ik wel eventjes uh, een punt maken hier... dat het we het niet in alle gevallen over illegale uh, mensen hebben. We hebben het ook wel eens over mensen met een tijdelijke verblijfsvergunning. Hè. Een van de eerste zaken die in de media naar buiten gebracht werden... was van uh, die jonge man die uh, voor de behandeling van een ziekte in Nederland... was. Het, dus een tijdelijke verblijfsvergunning had. En die zat op school, wilde stage gaan lopen en dat mocht ook niet... Uh, gelukkig heeft toen zijn stageaanbieder uh, gezegd... van, nou, dan gaan we naar de rechter toe, want dit, dit kan toch niet. Dus het is niet in alle gevallen zo dat het om ieder gehalde jongeren gaat. Natuurlijk wel in een uh, forse aantal gevallen. Uh, maar ja, aan de andere kant staat ook in de wet... en is ook Europees geratificeerd het verdrag... dat die kinderen recht hebben op onderwijs. En als bij dat onderwijs dan stage hoort... Ja, dan hoort er dat bij. Dus dan kunnen we toch moeilijk gaan zeggen van... ja, dan nou hebben we weer een ander wetje, dat halen van stal. En dat zegt weer dat dat niet mag. Mm. Nou ja, u, Ik snap er niks van. Ja, u, u hebt misschien Ka minister Kamp gisteren wel gezien bij Paul Witteman die, die heeft daar uitgebreid uitgelegd waar, waarom hij er zo in staat. En hij zegt gewoon, ja, illegaal is illegaal. En als we dit allemaal maar weer uh, met, met tussenregeltjes gaan dichtmetselen... Dan, ja, dan hebben we weer straks dat, dat er allerlei uh, mensen kunnen blijven. En dat is nou net onze bedoeling niet. Ja, maar even terug naar gisteravond, wat meneer Kamp uh, inderdaad uh, telkens weer opnieuw uh, geponeerd heeft, is dat hij illegaal het land uit moeten. Um, en nogmaals, in die discussie treed ik niet. Maar wat wel heel opvallend is, is dat hij dan eigenlijk zelf oproept om de wet te overtreden. In die zin dat als die jongeren hier zijn, dan moeten we ze onderwijs geven. De staat moet die kinderen onderwijs geven. Dus uh, hij kan dan wel roepen, ze moeten het land uit... maar zolang ze het land niet uit zijn... Uh, hebben ze de plicht tot het volgen van het onderwijs. Dus in die zin begrijp ik zijn redenatie ook niet zo goed. Los van het feit dat uh, wat hij zegt... dat uh, illegale uh, die hier niet meer mogen zijn uitgezet moeten worden. Ja, dat is een hele nou, andere discussie. Ja, hij, zegt, hij zegt ook van stage is werk. En u zegt stage hoort bij, de, bij, uh, bij het leertraject. Ja, kijk, ik, ik wil niet vervallen in juridische haakloverij, maar eh, je hebt stages en stages, om het even heel simpel te stellen. Je hebt stages waarbij leer arbeidsovereenkomsten gesloten worden, waar ook een bepaalde vergoeding tegenover staat, een soort mm -hmm. van loon. Uh, uh, dat is ook wat er in de wet bedoeld wordt. Daar is ook hetgeen waar de minister uh, tegen ageert. Maar je hebt ook allerlei andere vormen van stages... waar geen vergoedingen tegenover staan... waar geen uh, productiviteitstoename in de bedrijven bij te pas komt. Laat ik één voorbeeld noemen. Twee dagen geleden is er door de Raad van State nog een uitspraak gedaan... over een dergelijke zaak bij een, uh, een universiteitsziekenhuis... waarbij een co-assistent beboet werd. In Nijmegen maar, he, was dat? Ja, in Nijmegen. Maar uiteindelijk heeft de staat die zaak verloren... omdat de rechter zei... De, de hoofdrechtsorgaan zei van ja, er is hier de facto geen sprake van werk... omdat mm. die mensen niet bijdragen aan productiviteit nee. en geen salaris krijgen. Maar goed, daarbij ging het om een zaak geloof ik, van een stage van drie weken... waar dus inderdaad geen vergoeding voor was. Uh, dus werd het do, do, door, de, door, de, door de rechter gezegd van nou, dat, dat is dan geen, uh, uh, geen werk. Maar uh, even die eerste categorie die u noemde... dus inderdaad dat er wel sprake is van een werkleren overeenkomst... waarbij ook een vergoeding wordt betaald. Bent u het daar dan wel mee eens dat kamp daar wel streng op is? Um, bij de letter van de wet uh, kan ik zeggen, ja, ben ik het er mee eens. Maar ik herhaal nog maar even uh, wat ik straks zei... dat al in 2010 werd opgemerkt dat dit een conflicterende wet is... Uh, met de zaken in het onderwijs, dus dat dit geregeld zou moeten worden. Iedereen in dit land heeft uh, het kabinet opgeroepen dit te regelen... want dat is niet alleen maar een meerderheid in de Tweede Kamer geweest. Dat is ook de SER geweest, dat zijn ook de bonden geweest... ook de werkgevers, ook de MBO-raad. Dus uh, het had gewoon aangepast moeten worden... Ja. ja, is niet gebeurd. Dus nu, nu zitten we met de gebakken peren daarvan. Um, even, want bedrijven krijgen ook 8000 euro boete hè? als ze we dus wel zo'n illegale uh, stagiair, noem ik dat dan maar even, in dienst nemen. Uh, u hebt daarvoor dus dat stoutfonds opgericht. Daar zit, dacht ik, 150.000 euro in. Is dat genoeg? Um... Ja, dat weten we niet of dat genoeg is. Kijk, op dit moment hebben we al een aantal garantverklaringen afgegeven. Daarmee bedoel ik dus dat we aan bedrijven hebben laten weten... als u straks een mogelijkerwijs een boete krijgt, dan zullen wij die voor u betalen. Uh, als dit nog een langslepend conflict gaat worden... dan vrees ik dat het niet genoeg zal zijn. Dus dan zullen we nieuw geld in dat potje moeten stoppen. En dat is er ook gewoon? Ja, daar bent u daar maar gerust op, dat is er, want het mooie is dat we nu ook sinds deze publiciteit is losgepasten. ook aan alle kanten zelfs aanbiedingen krijgen om geld in dat potje te stoppen, dus ja. de sympathie is groot. En u hebt de wethouder Asje van Amsterdam aan uw zijde, want daar uh, hadden het van de week ook al even over in ons telefoongesprek toen, uh, toen zei ik ook van maakt asje eigenlijk ook gebruik van die 8000 euro als hij die boete krijgt, hebt u dat al met hem geregeld? Heb ik nog niet met hem geregeld, maar het is natuurlijk ook allemaal nog heel vers uh, op dit moment. Maar laat ik wel stellen dat wij ontzettend blij zijn met uh, wat de gemeente Amsterdam heeft gedaan. Ze waren uiteraard niet de eerste, want we hadden al een lijstje van zo'n 30 bedrijven en één gemeente. Maar ja, een, een, een gemeente met de omvang en de impact van een Amsterdam... dat is natuurlijk voor ons een ongelooflijke stap voorwaarts. En ik heb zojuist op Twitter gelezen, het is nog een onbevestigd bericht... maar ik heb begrepen dat ook Den Haag en Haarlem zich hierachter zouden willen gaan scharen. Dus uh, wie weet wat er nog allemaal volgt. Ja. We hebben vanmorgen even wat rondgegaan. En uh, kwamen bijvoorbeeld ook, want dat is natuurlijk wel een cruciale partij in deze, het CDA kwamen we terecht, Eddie van Heijem is uh, de woordvoerder over deze kwestie, uh, want er ligt een motie in de Kamer, uh, die is een jaar geleden aangenomen en daarin staat dus dat de illegale studenten stage moeten kunnen lopen en hij zegt van, nou ja, daar blijven wij voorlopig bij als CDA zijnde, uh, uh, nou ja, ik zou zeggen dat biedt, biedt perspectief voor uw zaak. Ja, dat lijkt zo op het eerste ogen. Ik ben er overigens ook heel blij mee als hij dat gezegd heeft. Alleen dat begrijp ik niet zo goed. Dat zijn eigen partijgenoot gisteren als minister van Onderwijs eh, nadrukkelijk zegt dat ze het niet gaat doen. Dus ja, ik bedoel, ik, ik zit niet in de politiek. Ik hou me ook niet met de politiek bezig. Maar ik dacht toch dat die van dezelfde partij waren. Ja, maar ja, de een zit in het kabinet en de ander zit in de Kamer. Dat maakt natuurlijk nog wel verschil. Zeker, maar dan moeten we straks... dan zullen we dan zien op het moment dat die wet... en ik heb zojuist ook weer begrepen dat de PvdA... nu een wetswijziging in beraad heeft om die te gaan maken. Uh, als het C CDA een rechte rug toont... dan gaan ze straks dat voorstel steunen. En dan is er een kamerbrede meerderheid... en is het probleem snel opgelost. En dan hoef ik mijn potje niet meer aan te spreken. Nee. nee. Um, ik lees even wat reacties voor van mensen die gereageerd hebben... op die stelling, want die staat al een tijdje op onze site te glinsteren. Um, even kijken, hier zegt iemand... ik ben het ermee oneens, illegaal... ...moeten gewoon het land uit en hebben volgens mij geen rechten. Scholing en stage is alweer een legalisatie van illegaal in Nederland te zijn. Ja. Wat is uw reactie De, daarop? Ja, nou ja, dat is zeg maar het, het kampantwoord, om het maar even zo te zeggen. Dus ja, als we ons alleen maar bezighouden met illegale, ...moeten het land uit, ja, dat kan allemaal wel zo zijn... ...maar er zijn er gewoon nog een hele hoop hier. En daar zijn een paar basale rechten die die mensen nog hebben, dus ja... En, en dat, Zo ligt het. Ja, en dat is voor inderdaad jongeren dat ze, dat ze mogen, uh, mogen gaan leren. Uh, hier zegt nog iemand, uh, voor gewone studenten is er al bijna nergens een goede stageplek. Waarom zouden illegalen illegale voor moeten gaan? Niemand heeft gezegd dat ze voor zouden moeten gaan. Dat is één. En twee, uh, ja, wij zijn bekend met het fenomeen dat, er, uh, dat het lastig is om uh, aan stages te komen. Maar uh, ja, ik... Ik, ik zelf waak er toch altijd voor om groepen tegen elkaar uit te spelen... dus ik wil daar eigenlijk verder ook niks op zeggen. Nee. Goed, meneer Verhoeven, we gaan naar onze luisteraars. U luistert mee en dan kom ik zo meteen graag bij u terug... om de reacties door te nemen. Als gezegd, die stelling staat ook op onze site. Illegale studenten moeten stage kunnen lopen. Laten we nog maar even verwerzen, dan hebben we echt de laatste stand van zaken. Want er is al uh, veel gestemd. Uh, om precies te zijn, zijn dat er toch al gauw 1650... en 59% is het eens met de stelling, 41% is het oneens. Stand.nl, goedemiddag. Goedemiddag. je spreekt met schoenmakers uit Nieuwkoop. Ik ben het uiteraard eens met de stelling. Omdat wanneer je sprake zou zijn van een werkovereenkomst... er ook een arbeidscontract zou moeten liggen met allerlei voorwaarden. En die zijn er gewoon dan niet. Er wordt wel een stagevergoeding. Ik heb hier een, een stageplaats voor me bij PostNL... Er wordt een stagevergoeding gegeven tussen de 300 en 400 bruto per maand. Hmm. Afhankelijk van het opleidingsniveau. Nou, dat kan je toch niet vergelijken met een salaris? Nee. U bent het eens met de stelling. Dank u wel. Stampenel, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ik hou het heel erg kort. U spreekt hier met Ann. Ik vind dus als de wet zo is dat dat niet mag. dan moet het gewoon niet kunnen. Klaar. Ja, en dan da ga je da er lang en breed over praten. Als de wet nu op dit moment is. Het, of je het ermee eens bent of oneens. Als de wet er op dit moment hmm. zo is, dan moeten we ons daar ja. aan houden. Oké, okay, dank u wel. Maar het is dus discussie over hoe je die wet moet uitleggen. Stam.nl, Goedemiddag. Goedemiddag. u spreekt met Gerda Tolk in Leeuwarden. Ik ben het roerend eens met de stelling. Ik vind het een belachelijke regel dat mensen wel naar school mogen... en geen stage mogen lopen. Dan moet je ze ook het school gaan verbieden, dunkt mij. Uh, ik denk aan de andere kant ook, stel dat ze ooit toch nog weer teruggaan naar hun land van herkomst. Is toch prachtig als ze een volledig diploma in de zak hebben. Ja. En ik prijs het Amsterdamse gemeentebestuur. Fantastisch. Dank u wel voor het bellen. Stand.nl. Goedemiddag. Ja, goeiedag. Ik ben het uh, volstrekt eens met de stelling. En ik vind, ik vind ook dat, dat Kamp... die zich graag profileert als uh, man met een rechte rug... dat hij een uitermate laffe streek uithaalt. Want uh, als Kamp een kerel is... En ik denk als je bij een ROC je inschrijft dat je moet legitimeren... en als dan blijkt dat er sprake is van illega illegalen... dan zou Kant dan op de rem moeten trappen. Maar dan werd hij teruggevlogen door de rechter. Hmm. En hij, nee, hij gebruikt dus in feite gewoon die stage... om, uh, ja, om ze gelijk dan toch nog te krijgen. Ja. Oké, okay, dank u wel. Goedemiddag, goedemiddag. Goedemiddag met Marianne Pak uit Bergen. Marianne. Ik, ben het ik ben het volledig eens met de stemming. Met de stelling. En ik ben ook heel blij dat er zoveel mensen met mij het ermee eens zijn. En waarom? Als wij deze mensen onderwijs aanbieden en daar hoort een stage bij, dan hebben ze ook daar recht op. En hebben we dan een wetgeving die het daar niet mee eens is, dan moet je daar wat aan doen en niet die mensen du duper laten worden. Goed, vandaar ook inderdaad die motie die in de Kamer ligt. Stam.NL, goedemiddag. Ja, goedemiddag, van Delft. Ik heb een vraagje, ik hoor alle reacties aan. Maar er is niemand die de pijnplek juist aanwijst. Want iemand die mij de definitie van een illegaal aan kan geven... dan zijn we dan heel leuk gevorderd. Want een illegaal is iemand die je dus niet is, niet kan zijn, niet mag zijn. Dus hoe kan iemand die hier niet is die onderwijs volgen. Ja. Nou ja, goed, dat kan natuurlijk. Als je, uh, laten we zeggen, uh, uh, je vader is illegaal naar Nederland gekomen, jij wordt hier geboren als kind. Ja, nou ja, goed, maar dan ben je hier nog steeds illegaal. Ja, oké, okay, maar daarvoor geldt dus dat internationale verdrag van de rechten van het kind, dat een kind dan recht heeft tot zijn achttiende op onderwijs. Ja, maar ik vind, dan moeten ze dus onderwijs in eigen land gaan volgen. Ja. En als die meneer daar bij u in de studio zo graag die stageplaats aan wil euh, leveren en een fonds op wil richten, dan moet hij dus met, met, met alle illegale studenten maar beetpakken. en dan in het meegaan naar een van van herkomst. en dan gaat hij het daar regelen als ja. het allemaal zo goed kan. Ja. Maar onze eigen kinderen krijgen, hebben geen of moeilijk uh, uh, uh, kans op een, op een, op een stageplek. Ja. En dan gaan we illegale die hier dus zijn en niet mogen zijn. De staat plek ja. in, laten nemen. Ja. Ja. Ja, het gaat, geloof ik, om 200 gevallen in heel Nederland. Dus dat, dat valt op zich ook nog allemaal wel weer mee. Daar valt wel iets aan te passen en te meten, misschien. Maar goed, het is een uh, terechte opmerking. Die gaan we zo meteen wel even doorspelen naar Jos Verhoeven. Stad.nl, goedemiddag. Goedemiddag, u spreekt met de van over uit Rotterdam. Ik kom zelf uit onderwijs. Uh, stage hoort bij onderwijs. Ik heb het idee dat heer Kamp en Rutte voorkomen de weg kwijt zijn. Met een vrouw bijstervel draait met 180 graden. Daar regeert hier maar één meneer, denk ik, in dit land. En dat is al erg genoeg. Dat is meneer Wilders. En legt dat maar eens uit aan andere mensen. Dank u wel, Stam.nl. Goedemiddag. Mag ik dat zeggen? Ja. Nou, ik kom dagelijks vanmorgen, en dan kom ik jonge luid tegen... die studeren enzovoort enzovoort. Die hebben blauw hebben zitten solliciteren... kunnen ze geen stage krijgen. En te, de woord zegt het al. Waar hebben we dat meelig gedoe van typisch Nederlanders? Illegaal is illegaal, die horen hier niet. En als je toch de kans krijgt om te mogen studeren... dan moet je heel blij zijn. Maar natuurlijk, illegaal moet het de landen zo snel nou mogelijk. Nee, maar goed, u zegt van, uh, dat, dat je dan wel mag studeren... maar dan hoort daar toch ook een stage nee? bij. Ho, ho, ho. Wij, Als ze mogen studeren, mogen ze zo blij zijn dat het mag. Ja, ja oké. Okay. Maar, maar goed. dan, hoort. Kijk, de stage wat de mensen bij u zitten. En ook, ik heb gisteren ook televisie. Ik, ik volg al die dingen en zo. Uh -huh. Die mensen die zitten zelf gewoon ermee. Omdat daardoor hebben zij wat goede inkomsten. Mensen en zo. Maar ik heb net vanmorgen nog met jongens gesproken. Jonge mensen mm. in, de, in het dorp waar ik woon. Die zeggen: Ik heb al meer dan 300 sollicitaties gestuurd. Worden er niet aangenomen, Is er geen plaats voor? Die legalen nemen de plaats in. Dus uh -huh. de woonraamtroep. Maar laat illegaal, dat woord zeggen. dan. Ja. Ik wil we moeten het niet meerlijk doen. Als je hier bent, zolang dat de procedure loopt, laat we de leer geven, niet, maar dan wegwezen. Ja. Maar goed, dat, dank u wel voor het bellen. Maar dat is natuurlijk de hele tijd het punt waar het om gaat. Als je dan zo'n opleiding aan het afmaken bent, je zit in je laatste fase, dan is het handig als je ergens uh, dat even in de praktijk kan toetsen. En uh, daar gaat natuurlijk de hele discussie om. Meneer Verhoeven, dat is toch. Uh, in, in, in, uh, daar trekt een soort spraakverwarring ook over, op, heb ik het idee. Ja, ik kijk, ik merk in deze hele discussie... dat de spraakverwarring zich toch vooral centreert rondom twee woorden. Dat is het woord illegaal. Hè? Dat, dat hoor ik steeds terug. Ja. Uh, aan de ene kant. Aan de andere kant, wat is nou feitelijk een stage? Ja, en kijk, daar kunnen we heel ingewikkelde discussies over houden. Uh, ik heb straks al even gezegd van ik uh, ga, um, ga me niet mengen in de discussie van uh, ja maar uh, Pietje kan uh, geen stage krijgen en dan zou Ahmed hem wel ja. krijgen. Maar waar, waarom, want, want dat is toch wel, bedoel, die meneer op het eind die zegt ook, sprak vanmorgen nog een paar mensen. Nou ja, uh, dat is dan wel een punt misschien toch, ook wat je, wat je dan wel mee mag nemen. Waarom wilt u daar niet intreden? Nou, omdat ik het diep met elkaar in verband wil brengen. Kijk, ik, natuurlijk wil ik daar wel intreden. Want ik denk dat wij als Start Foundation juist ons stinkende best doen... om uh, stageplaatsen zelfs te organiseren, te financieren. Uh, dat doen we ook middels allerlei andere activiteiten. Maar ik waak er nu voor om dat in deze discussie mee te nemen. Want ik hoorde straks zelfs al iemand zeggen van ja, onze eigen. Kijk, in dat soort jargon, in, met dat soort termen... wil ik uh, niet naar de wereld kijken. Uh, ik citeer altijd maar graag uh, Tee Lau. Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen. En dan weet ik wel dat er allerlei juridische conflicten zijn... wie er wel mag, wie er niet mag zijn. Maar ik ben niet van de politiek, simpelweg. Ik ben gewoon iemand die zegt van... Als die jongeren onderwijs mogen volgen en moeten volgen... en daar hoort een stage bij, dan moet die stage er kunnen zijn. En als die er niet kan zijn, maak ik hem mogelijk punt. Ja. En het zou dus een hele hoop schelen als gewoon die wet aangepast wordt... en dat dit gewoon duidelijk is dat een stage bij de opleiding hoort. En als iemand dan daarna 18 is en nog steeds illegaal... Eh, nou ja, dan kan Kamp eh, met zijn eh, kabinet zorgen dat diegene eh, de grens overgaat. Want dat is, dat, dat is, daar bent u het wel mee eens, neem ik aan. Sorry, waar zou ik het mee eens zijn? Nee, ik bedoel, als, als je iemand illegaal in Nederland is... En, en, uh, en dus eigenlijk weg moet... dat is wel een kwestie van de, van de overheid natuurlijk. Ja, uiteraard is dat een kwestie van de overheid. En nogmaals, daar, daar bemoeien wij ons ook helemaal niet mee. Wie hier mag blijven en wie, en wie niet. Dat, dat is helemaal niet ter discussie. Uh, wat ter discussie is van, ik ben hier... ik moet, mag en wil naar school... ik ga naar school en dan vervolgens mag ik mijn school niet afmaken. Dat is de kwestie. Ja. Um, goed, u hebt intussen steun, uh, behalve van Amsterdam, van, van nog meer gemeenten. Uh, dat potje, daar zit nog steeds die 150.000 euro in. Nog, nog niet beroep op hoeven te doen, hè, geloof ik. Jawel, er zijn, uh, wat ik straks al zei... er zijn al een aantal garantstellingen uh, afgegeven door ons. Nou, we hebben natuurlijk het beroemde voorbeeld van de gemeente Hollandse Kroon... die uh, door de Arbeidsinspectie bezocht zijn... en inmiddels een boete aangezegd hebben gekregen. Dus die zal één deze daar op de mat vallen. Nou heeft de gemeente uh, zelf al aangekondigd... dat ze onmiddellijk naar de rechter zullen stappen als die boete binnenkomt. Uh, maar ja, mocht die uiteindelijk toch komen... dan zullen wij zorgen dat die boete betaald ja. wordt. En er lopen geloof ik ook nog twee zaken of zo? Of? Ja, dat klopt. Nou, dit is er één dus van. Hè, want die is ook al, zeg maar, daar hebben de juristen ook al onderling wat strijd over gehad. En daarnaast loopt er dus nog een bodemprocedure mm. tegen de staat. Daar verwachten we uh, 2 mei de eerste uitspraak over. Ja, nou, laten we hopen dat, uh, dat in Politiek Den Haag... ook uh, mensen nu de koppen bij elkaar steken... en zorgen dat uh, dit zaakje gerepareerd wordt. Ik dank u voor het meepraten in Stam.nl. Jos Verhoeven, directeur van uh, Start Foundation... en uh, dus ook betrokken bij het Stoutfonds. Illegale studenten moeten stage kunnen lopen... Ruim 1700 mensen hebben gestemd nu op de site. 60% eens, 40% oneens. We gaan snel naar een zonovergoten Rembrandtplein in Amsterdam. Daar zit de kroon en daar zit hij weliswaar binnen. Maar toch, voor vrijdagmiddag live, Jan Mom met de onderwerpen. Ja, ook heel zonnig hier hoor. En iedereen is van harte welkom. Kunnen ze luisteren naar IJssel Erboedak, bestuursvoorzitter van het Vaatziekenhuis, over hoe we de zorg goedkoper kunnen maken. En Rob van Soest die heeft een klacht over het nieuwe futuristische filmmuseum aan het ei. Adelheid Roosen als gastrecensent Richard Korver over de zedenzaak in Amsterdam. Natuurlijk Frits Barend, Justus van Oel en Bert Brussen. Heel veel satire. En er is een waanzinnige 13-koppige man-vrouw-band... Uh, als begeleiding van een Duitse zanger. Volkan, bij Dat wordt zwingen zo direct. En als je het niet alleen wil horen, maar ook wil zien... nogmaals, de kroon, Rembrandtplein, Amsterdam. Tot zo direct. Voor vrijdagmiddag live, zometeen na twee hier op Radio 1. Ik wens u vast een prettig paasweekend. Goedemiddag. Als je echt luistert naar elkaar, dan hoor je zoveel meer. NCRV Zondagmiddag, kwart over twaalf, Govert van Brakel met een kaakpolverse perstribune.